Een van de grutste talenten op YouTube. De zonjenjarrige Joost Klein van Stien. Zien grappige filmpjes, vooral heel populair bij jongeren. Damn, hoor je mijn geld rinkelen? Money in the bank, Money in the bucket! you damn! Wat? Ik ben me terug naar vroeger. Met mijn moeder op de scooter. Met mijn vader op computer. Yes, sir! Yes, in Friesland, je krijgt een groeten. Ah, goeie! Fuck Google Maps. bitch, ik volg mijn eigen groeten. Ik heb gewerkt, ik heb geploeterd. Nu heb ik praten, schoenen. Vroeger noemden ze me boeler Ik mis mijn mama dus ik zoek een mil van cooger Nu rook je twintig tabak. eerst was een dikke toeter Familie naam is klein maar mijn dromen waren groot Bel mijn vader elke dag Maar die man die is dood What? Maar die man die is dood Fuck. Ik keek hem aan toen hij stierf Sliep te zien met de deur op Ik neem een slok van mijn bier Tot ik lastig van mijn darmen en mijn nier Ik heb een steen verlegd in de rivier Ik heb een lyricale sniper en je zit in mijn vizier Ik heb grote ballen. Ik was weg, zag mijn mama een Ik kreeg hulp aangeboden, maar dat vond ik niet nodig. Ik heb een hart, een weet met woorden, maar helaas, ik heb ook eating disorder. Ik heb borderline, maar ben no crossing borders. Ik voel me net een geek, want ik er gooi met woorden. Emotieregulatie is een woord wat ik niet ken. Wie is mijn vader als ik het er niet ben? Mijn broer die was mijn voorbeeld, dus ik zocht het in hem. Mijn moeder maakte schoon en mijn vader reed de tram. We maakten uit het gek huis een jaartje later. Zij was never thuis, ik kwam een taartje halen. Ik zag haar liggen op de bak met een hart. Maar hier werd ik stil van Ik heb geen werk, maar verwerk mijn trauma. Zeker ben op kaasbroertje, ik lijk op Gouda. Dit is die blote piemel in de sauna Fuck you, doe dit voor de flora en de fauna Goedemiddag met de gezondheid, Een ah, beetje, een klein beetje, waarschijnlijk heb ik nu hulp nodig. Ja, ja, ja, oké. Okay, ja. Uh, ik, we hebben wel een plekje okay. over twee jaar. Twee, twee jaar, wat de ja. fuck? Ja, ja, ja. Ik stop je even op de wachtlijn. nee, nee ik wil niet wachten. Nee, nee, nee, nee. Ja, ja ik zet je even in de wacht. Nee.